Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In het noorden van Frankrijk bereiden ze zich voor op noodweer... In het noordwesten van het land hebben ze sinds vrijdag te maken met overstromingen. Zo staan complete dorpen onder water en zitten mensen zonder stroom- en drinkwater. De overstromingen worden niet alleen maar veroorzaakt door al het regen. Komt ook doordat sloten en kanalen niet goed onderhouden werden. De storing in een groot alarmknoppensysteem is nog steeds niet opgelost. Vooral ouderen maken gebruik van de knop van het bedrijf Tunstal... die ze kunnen indrukken als ze in nood zijn. Deze verzorger in Maastricht moest vandaag al haar cliënten af om te waarschuwen dat het ding het niet doet. We hebben ook mantelzorgers gebeld, om familieleden... om ja, nog extra in te lichten. Ja, en eigenlijk strekt iedereen wel van het feit... dat de alarmering het nu niet doet. We geven nu eigenlijk de oplossing... om telefonisch contact op te nemen met NVIDA. Dus we geven eigenlijk allemaal het telefoonnummer. De storing in het alarmknoppensysteem... komt door een cyberaanval. Er is een vrouw opgepakt... voor een schilderijenroof in Medenblik. Dat meldt het Noord-Hollands Dagblad. Dik twee maanden geleden... werden uit het oude gemeentehuis zes schilderijen gestolen, waaronder ook portretten van Willem van Oranje. Vorige maand leverde een onbekende die werken in bij een kunstdetective. Het is nog niet bekend hoe de verdachte is opgespoord. En misschien heb je deze Amerikaanse band ook wel eens gehoord. Ja, heftig. Slipknot. Het is een van de bekendste metal bands ter wereld. Begin deze maand kwam het nieuws naar buiten dat de vaste drummer ineens uit de band was gestapt. Jay Weinberg, zo heet hij, zegt nu dat hij is ontslagen en dat hij dat totaal niet zag aankomen. Slipknot zegt zelf dat ze om creatieve redenen de drummer eruit hebben geknikkerd. En dan nog het weer. De rest van de avond en vannacht blijft het droog. Morgen weer een regenachtig herfstdagje met kans op onweer en ook hagel en een graad of elf.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 Eén select onderwerp met bijpassende muziek, want dit is Play It Loud Selected. Kom terug bij alweer het tweede uur van deze Play It Loud Selected Ramstein special waar ik de top 20 van de beste songs draai... volgens de website van Kerrang. Ik telde het eerste uur af van 20 naar 11... en dit tweede uur horen jullie de top 10 voorbij komen. Allereerst bedankt dat jullie met mij het tweede uur zijn ingegaan. En voor degene die zojuist hebben ingeschakeld... bedankt en fijn dat jullie zijn gaan luisteren. Want het allerbeste moet nog komen. Ik opende het tweede uur uiteraard met de nummer 10 van deze lijst. Als fans het punt hadden gemist... bevestigde Amerika dat de tweede single van Reizen Reizen was. Nadrukkelijk dat Ramstein weinig interesse heeft in het conformeren aan de transatlantische popculturele norm. Het commentaar op het bijna monopolie van de Verenigde Staten... op cultureel imperialisme en politiek propaganda... om hem hard te zwijgen van hun zelfperceptie als een mondiale politiemacht... die lijkt op Team America en de inzet van twee versen in Dunglish... We're all living in America, America is wonderbaar... en geïnspireerde naamchecks voor Coca-Cola, Wonderbra... Santa Claus en Mickey Mouse lieten Ramstein... op zijn meest sarcastische, snelle wijze zien... Een ongebruikelijke ondernoos intermezzo. This is not a love song. I don't sing in my mother tongue. Zorgt ervoor dat idioten geen ruimte hebben om het als een goedkeuring te beschouwen. Op nummer 9 in deze lijst vinden we de derde single van het titeloze album uit 2019... dat het eenvoudige, suggestieve verhaal vertelt van een buitenlander. De Ausländer uit de titel. Die vaak reist zonder meer dan een paar uur op een bepaalde plek te stoppen. Je kunt hem op verschillende manieren lezen. Misschien mijmer de band over de straffende, onpersoonlijke aard van het leven op tournee. Misschien verbeelden ze zich een re hele reeks one-night stands over de hele wereld. Mogelijk is het nummer, net als, als Pussy ervoor, een herkouwer over het fenomeen sekstourisme. Kom op, schat, smeekt Til Celavi. Door uitdrukkingen in het Russisch, Italiaans, Engels en Frans achterwege te laten... en een onweerstaanbare beat te overbelasten... stellen we ons voor dat de boodschap hoe dan ook gebaseerd is op persoonlijke ervaringen. De krachtige, onbeschaamd controversiële videoclip... krijgt bonuspunten voor zijn vernietigende aanklacht tegen het westerse imperium. Imperialisme in ontwikkelingslanden. Nummer tien. gern. Fern und nah und nah und fern. Ich bin zu Hause überall. Meine Sprache Ich mache es gern jedem recht. Ja, mein Sprachschatz ist nicht schlecht. Ein scharfes Schwert im Wortgefecht mit dem anderen Geschlecht. Ich bin kein Mann für eine Nacht. Ich bleibe höchstens ein, zwei Stunden, bevor die Sonne wieder lacht von längst verschwunden und zieh andere Länder, andere Zungen So heb ik mich schon früh gezwungen Die Missverständnis zum Verdruss Dass man Sprachen lernen muss Und wenn die Sonne untergeht Und man vor Ausländerinnen steht Ist es von Vorteil, wenn man dann Sich verständlich machen kann? Ich bin kein Mann für eine Nacht, ich bleibe höchstens ein, zwei Stunden, bevor die Sonne wieder lacht, bin ich doch schon längst verschwunden und ziehe weiter. Babe Deine Mutter hätte keine Sonne, die mir scheint, keine Brust hat Milch gewahrt in meiner Kehle steckt ein Schlauch. Hab keine Nachricht. keine Nippelle und keine Falte zum Verstecken. Niemand gab mir einen Namen, gezeugt in Hass und ohne Samen der Mutter, die mich in die geboren, hab ich heute Nacht geschworen. Ich werd ihr eine Krankheit schenken und sie danach in Op nummer 9 draaide ik het titelnummer en de vierde single van Ramsteins belangrijke derde album. Mutter die een zeldzaam, intiem inzicht geeft in de opvoeding... en de gebarste psyches van enkele van de meest integrale spelers van de band. In navolging van het verhaal van Mary Shelley's Frankenstein... onderzoekt het de aangrijpende wrok van een verwaarloosde creatie... die verandert in het uiteindelijke verlangen om de schepper samen met zichzelf te doden. Omdat hij er niet in slaagt zijn eigen leven te beëindigen... komt de creatie in een slechtere situatie terecht dan voorheen. Hoewel de klagelijke compositie dat onderbroken wordt... door het geluid van spelende jonge kinderen en het verontrustende commentaar... Op de opvoeding van Til en Richard bij de eerste luisterbeurt verontrustend aanvoelen, is de blijvende indruk er een van reinigende catharsis. en van het voornemen om de verwaarlozing van voorgaande generaties niet te herhalen. Engel, die we in deze lijst op nummertje 7 vinden, opent met een indringende vraag. Als degenen die goed zijn in het leven engelen worden als ze sterven, waarom kun je ze dan niet zien als je naar de lucht kijkt? De eerste single van het tweede album, Zeenzoekt, hield zich niet in de essentiële escalatie van de thema's van de band. Door de waarde van de georganiseerde religie in twijfel te trekken, door het geloof in welk soort hiernamaals dan ook te ontkrachten, bewandelt een, een dunne lijn tussen sardonisch nihilisme en hoopvol humanisme, waardoor luisteraars worden gedwongen het leven te grijpen in plaats van te wachten op een hiernamaals. De puffende rivage, de vrouwelijke zang, verzorgd door Christiane Bobo Hibbelt van de Duitse popband Bobo in Wijd, Worden Houses en de ruimtelijke Sins, die eerder beelden van UFO's dan welk, van welke hemelse gastheer dan ook oproepen, behoren tot de meest memorabele van de band. Terwijl de vlammende engelenvleugels die Til gedragen heeft in de lijfarena een toprequisit is. Um... 5, maar op nummer 6, dus Mind Tile. Mijn excuus voor de verkeerde nummering. Ook al heeft Poepen het onlangs verdrongen, als de meest psychologisch verontrustende Ramstein-versie, Mind Tile blijft hun brutale meesterwerk. De eerste single van Reis de Reis uit 2004 werd geleverd met ingetogen artwork met een mes en vork in de stijl van een snelweg service restaurant. De titel vertaald als mijn deel was verderfelijk suggestief. De feitelijke inhoud was een volledige horror show geïnspireerd door de zaak uit maart 2001 van Armin Maiwes en Bernd Hugen Armando Brandes. Twee mannen van in de 40 die elkaar ontmoeten, de penis van Brandes afsneden en deze samen consumeerden voordat Maiwes met wederzijds goedvinden Brandes vermoordde en de de rest van zijn stoffelijk overschot at. De mix van Helse gotische bombast met werkelijk verdraaide humor komt op als de soundtrack van een vreselijke koorsdroom. Door de Duitse media werd het ook wel de song genoemd en zorgde het ervoor dat de band nog meer bekendheid kreeg in hun thuisland en zelfs tegen naar nummer 2 in de lokale hitlijsten. Ik wil vertaald als I Want. Is, uh, werd een bijzonder doorbraaknummer voor Ramstein bij het westerse publiek. Misschien vanwege de relatief eenvoudige ritmische herhaling van die centrale mantra en een beheersing van de toon waardoor het zelfs begrijpelijk aanvoelde voor luisteraars zonder enige kennis van het Duits. De oproep en antwoordklimax eist de aandacht en bewondering van de massa op met een zeldzame euforie. Kunt u mich hören? Wir hören dich. Kunt u mich sehen? Wir sehen dich. Kunt u mich fühlen? Wir fühlen dich de muziekvideo over een overval voegt nog een rimpel toe... en hekelt de onverzadigbare honger van de media voor meer verhalen. En de vooral Duitse ironie dat het vaak de overtreders zijn... die de grootste bekendheid vergaren. Op nummer 5 dus. Ik wil. Ik wil. Ik wil. Ich will, dass ihr mir vertraut. Ich will, ich will, dass ihr mir glaubt. Ich will, ich will eure Blick gespüren. Ich will jeden Herzschlag kontrollieren. Ich will, ich will eure Stimmen hören. Licht. Die Sonne scheint mir aus den Augen Sie wird heut Nacht nicht untergehen und die Welt seht laut bist you niet op nummer drie, maar op nummer vier hoorden we dus Sonne, en we naderen bijna de top drie dus daar. Maar eerst dus even wat over Sonne daar. Uh... Het leven begon dus als een openingsnummer voor de legendarische zwaargewicht bokskampioen en huidige Oekraïense politicus Vitaly Klitschko, wiens naam de werktitel van het nummer was en zou uiteindelijk veranderen in de opvallende eerste single van het beste album. De overblijfselen van het oorspronkelijke doel zijn echter nog steeds duidelijk. Echter in de lyrische beschrijving van de enorme kracht van de zon, die stroomt uit handen die het gezicht ontmoeten en in dat iconische tot tellen. Het is tegenwoordig voor de meeste fans onlosmakelijk verbonden met de onvergetelijke videoclip gebaseerd op Grimm's Duitse sprookje Sneeuwwitje... waarin de band De Dwerg gespeeld en de titulaire heldin gespeeld... door de Russische actrice Julia Stepanova. Opnieuw wordt voorgesteld als een drugsverslaafde. Haar giftige appel hier verhaalt voor een spuit. Tien jaar na hun laatste volledige release... moest Ramstein terugkeren met een verklaring. Duitsland was precies dat nummer... Het nummer is provocerend vernoemd naar het vaderland... en duikt in de haat van de band met hun thuisland... waarbij hun voor de hand liggende nationalisme opnieuw wordt bevestigd. Maar wordt herkend dat er delen van het bewogen verleden... en heden van Duitsland zijn die ze echt haten. Hoe hoger ze klimmen, hoe verder ze vallen. Hoe groter de nationale trots, hoe groter de kans dat deze wordt omgevormd tot iets ontsmakelijks. Uh, Hij durfde de tekst Duitsland, uber alles, van het nationale volkslied uit het nazietijdperk. Duitsland lied subtiel te ondermijnen door te veranderen naar Duitsland, uber allen. Verscheen in de verbluffende 10 minuten durende door Spector Berlin geregisseerde videoclip. Gekleed in concentratiekampuniform. En toonde de band in 2019 als artiesten die eindelijk bereid waren. Om rechtstreeks het hoofd te bieden aan een zeer uitdagend olifant-in-de-kamer onderwerp. waar ze voorheen alleen maar omheen liepen. Bovendien komt het nummer absoluut hard binnen. Welke twee grote Ramstein-hits deze lijst aanvoeren, heb ik zoals altijd eerst de wekelijkse concertagenda voor jullie. En waar kunnen wij last minute nog naartoe? Dat horen jullie zo van mij na deze outro: The Play It Loud concertagenda. Duister, poëtisch en een bombastische mix van avant-garde, industrial en neoclassieke muziek. Leibach fascineert keer op keer met hun unieke sound. Uh, die ins uh, essentiële inspiratie voor bands als Ramstein en Nine Inch Nails. Een show van Leibach is dan ook een verplichte kost... voor iedere metal, electro of industrial liefhebber. Leibach werd in 1980 opgericht... in het voormalig Joegoslavisch industriële stadje Trevoje. Als ik het goed uitspreek. De muziekgroep is ontstaan in het voormalig communistische Joegoslavië. Hun doorbraak kwam met de plaat Opus Dei op mute... Het label waar ook grote namen als Depeche Mode, Einstürzende, Neubarten en New Order getekend zijn... In hun muziek onderzoekt de band concepten als macht en ideologie... waarmee de band ook regelmatig de rafelrandjes opzoekt. Bijvoorbeeld door het gebruik van socialistische, marxistische en soms zelfs fascistische symboli symboliek. Op dinsdag 14 november staat Leibach in de Oude Zaal van de Melkweg in Amsterdam. En kaarten zijn nog te krijgen en gaan voor 33,35 euro exclusief uh, 4 euro lidmaatschap kosten. Deuren openen om half acht en ze beginnen om half negen aan hun eerste set. OHM uh, Bookings presenteert een vrijdagavond vol stoner en doom bands, maar dan gemengd met noise rock en shoegaze, psychedelies en al andere alternatieve genres. Een mini roadburn, misschien zelfs met wat meer gevestigde namen en underground bands, maar dan in het patronaat in Harlem. Bij deze derde editie op vrijdag 17 november vind je Heisa en Massa op de line-up. Zelden dekte een bandnaam zo goed de lading als bij Heisa, Drie Limburgse heren met de benen stevig op de grond en muzikaal goud in handen. Bezeten en bes, uh, bemeten. Onbehagelijk en bezwerend. desoriënterend en toch catchy. Heisa is het allemaal en het liefst tegelijk. In de traditie van contraire bands die zich uittrekken, uitstrekken van Tool over Battles tot Black Midi... doos het trio met ritmes, sferen en effecten. Geduldig opgebouwde spanning doorbreken ze op raakgekozen momenten met pijnigende gitaren en golven van distortion. De zang trekt niet alle aandacht naar zich toe, maar is een extra instrument. Het resultaat een volstrekt unieke sound. En Massa is een vatsige instrumentale post-rock uit Rotterdam en Den Haag. De filmische muziek vindt haar oorsprong in bands als Mogwai, Red Sparrows en de Melvins. Een mooie mix van zompig en zwaar, loom en lomp... meeslepend en melancholisch, dissonant, duister en zelfs dansbaar. Wegens omstandigheden heeft Massa sinds hun laatste release was een sluimerend bestaan geleefd. Met de komst van Jimmy heeft de band een diepere laag aangeboord... en langzaam maar zeker is Massa uit zijn winterslaap ontwaakt. Het eerste full-length album Psych is nu een feit. Kaartjes voor deze avond kosten slechts 7 euro... en de deuren gaan open om half acht... En het start allemaal om 8 uur. Dus veel plezier als je gaat. Are you ready to rock? De Canadese rocker Denko Jones heeft menig podium en festival... al onveilig gemaakt met zijn pure rock'n'roll. Krijgen we er genoeg van? Hell no. Zijn liefde voor hard rock en rock'n'roll... hoor je terug in alles wat deze man doet. Vorig jaar presenteerde hij nog zijn album Power Trio. En in 2023 komt alweer het 11e studioalbum van de band Electric Sounds... Deze avond wordt geopend door Los Pepes. De band uit Londen noemt zich ook wel de Motorhead of Powerpop. Maak je op voor garagepop, melodieën uit de jaren 60 en 70... die verdrinken in een muur van punkrockgitaar. Denko Jones staat zondag 19 november in de Oude Zaal van de Melkweg. En kaartjes zijn nog beschikbaar. Dus wees er snel bij. En gaan voor 31 euro Leuk bedrag. Met uh, exclusief 4 euro lidmaatschap. De zaal opent eveneens om half acht. En voor het volledige speelschema. Check je de website www.melkweg.nl Ik zou zeker gaan als je nog geen kaartjes hebt. Want ze rokken lekker. En dat was het weer voor deze week. Volgende week houd ik jullie uiteraard graag weer op de hoogte. Maar gauw door naar de ontknoping. Van een Duits beste industriële metalproduct Ramstein. Met op nummer 2. Een van de grootste hits, Doegast, dat op de mega verkopende soundtrack van The Matrix uit 1999 verscheen en dat een van de eerste introducties van Ramstein was bij het westerse mainstream publiek. Het nummer voelde zich perfect afgestemd op de onheilspellende industriële esthetiek van deze science fiction klassieker. Spelend op de Homofone gelijkenis en uitspraak tussen de Duitse zinnen du hast, oftewel je hebt, en du hast, je haat, waren en blijven nog altijd dankzij de oogenschijnlijke extremische lyrische eenvoud en sturen een rivage openlijk dankbaar aan Ministry Klassieker Just One Fix, de makkelijkst denkbare manier om in de band te komen. Luisteraars moeten echter oppassen dat ze het minimalisme van het nummer niet verwarren met ongeraffineerdheid. Er schuilt een wereld aan betekenis in die spaarzame teksten over de etterende wrok die kan ontstaan uit bepalende langdurige relaties. Nummer 2. Oh. Ja, episch. Verradelijk. Absoluut niet te stoppen. Met rechter nummer 1 van deze lijst. Toen Ramsein hun verzameling met de grootste hits Made in Germany... van 1995 tot 2011 uitbracht... was Mijn Herzbrand tevens uitstekende opener van Moeter. Het enige nummer dat nog niet eerder een enkele release had gekregen. En dat prompt gepresenteerd werd als promo... om hun carrière tot nu toe samen te vatten. Met de openingszin Nun lieber kinder gibt mein acht. Ich habe euch etwas mitgebracht. Uit het beroemde Duitse tv-programma Voor het Slapen Gaan... Voor Zandminschen, oftewel Mr. Sandman, ontvouwt het, uh, liet zich als een afrekening met nachtmerries uit de kindertijd en de jeugdige angst voor dingen die zich s'nachts voordoen. Het lijkt soms dat de strijkerssectie in werking treedt als een krankzinnige draai aan Led Zeppelin's Kashmir en op andere momenten als het soort anthem in de Technokerkers dat alleen maar met van deze specifieke Berlijners had kunnen komen. Een nummer blijft de meest ambitieuze destillatie van de elementen... die Ramstein groot hebben gemaakt. In december 2012 werd ook een pianoversie uitgebracht... die bewees dat zelfs als het vuur en de zwavel waren afgezwakt hun songwriting niets van zijn aangrijpende impact had verloren. Hart en in vuur en vlam dus. Hiermee zit het weer op voor deze Ramstein-lijst. Hopelijk hebben jullie weer genoten... maar dat kan haast niet anders met zoveel Ramstein-toppers. Bedankt voor het luisteren. Volgende week ben ik er weer... met alweer de vijfde uitzending van Play It Loud Request... waar jullie nummers voor konden aanvragen in het thema. En heb je een request? Laat het me weten op de Facebook-pagina... Play It Loud at ZFM Zandvoort. En laat me ook even weten waarom je juist voor dit nummer hebt gekozen. Thema winter. Tot volgende week.